Mooie ding daar. Wat is er met jou? Je ja, zorgt maar goed voor jouw paarden, hè? Mijn paarden? Hè? Mijn paarden, hè? Hm, moet je dat smol zien? Jij loert op het kooijhuis, hè? Toe, Arjen. Ga naar je bed. Je bent niet aangeschoten, je bent dronken. Ja, Slimmerd. Jij met je mooie jiltje, hè? In mei, hè? Doe Arjen, alsjeblieft, hou je in. Ik me inhouden. En jij met Jiltje in het kooihuis, hè? En ik dan? En ik dan? Jij, naar bed, kom op. Hij wil niet van me afblijven. Ik ga niet naar bed. En ik slaap niet meer met jou op één kamer. Nooit meer. Ga jij maar naar je mooie Jiltje. Ik ga wel slapen. In de ene kooi. Ik ga wel slapen. Arjen. Een hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Cor Bruin. Vandaag hoort u het veertiende deel. Een kluizenaar in de reddingshut. Laas? Laas, hoe laat is het nou ongeveer? Hey, Laas, waar, waar ben ik nou? Hoe kom ik hier nou in de kooi? Oh, mijn hoofd. Oh, wacht nou toch eens. Gisteravond bij gossen. de veiling. Hele heeft ons land afgemijnd. Schooier. Maar, maar wat doe ik hier? O, oh, mijn hoofd. Ik heb vast te veel chattel gedronken. Dat is waar ook, wat ontzettend, ik heb nog een klap van Jiltje gehad, ik heb er weer, oh wat verschrikkelijk, had ik nog iets met Lars ook, er staat er ook nog iets van bij, oh, ik drink nooit geen ketel meer. Wat een hoofd. Hoe zou mijn oom Siebe dat nou toch doen? Die drinkt elke dag. En ik hoor nooit over hoofdpijn. Alle mensen. Daar komt Siebe. Siebe buren. Oh, natuurlijk. Het is de week van Dirk Buren. Nou, ja. Hoe kom jij hier zo vroeg? Morgen. Hé, hey, wat zie je? Heb jij hier weer eens geslapen, broertje? Eh, uh, ja. Te veel geslurpt van de warme chatel. Veel te veel, vres ik. <laughs> Hindert niks, hoor. Hindert niks. Het is maar één keer per jaar mandje Zo Lekker is die warme chattel. Wow. Ik moet er niet aan denken. Hier, hier, een lekker stuk krentenbrood. Nog van gisteravond. Kijk. Oh, we hebben het gisteravond na het mandje weer thuis nog gezellig gehad. Ha. Geertje, was er ook. Geertje? Welke Geertje? Nou, Geertje van mij. Geertje Zorgdrager. Daar weet jij toch wel van. Oh, daar heb ik toch zo'n fijn framke aan, Mmm, als een zoete suikerstaaf. Haha, Afijn, ik hoef jou dan niet over te zeggen. Hè. Jij beoefent dat vak al langer dan ik. Ja, dat toch zeker ook een fijn hè? Zeker, zeker. Kijk, hier, Marie. We hebben nou vaste verkering. Ja, en ik denk dat het wel gauw trouwens zal aangaan. We trekken voorlopig bij mijn ta en Mim in. Zo? Moet je ook doen, joh. Ach, ik, ik, ik ben geen man voor zo'n flamke. Kan jakker jou dan helemaal niks meer schelen? Mam, ik heb mijn eigen zorgen en jij de jouwe. Maar kom, stap maar eens op. Ik hou jou van je werk af. Je moet één vogel vangen, man. Dus denk niet de hele dag alleen maar aan je geertje. Dag en nacht om je heen. <laughs> Ik weet hoe jij je voelt, jongetje. Maar één dagje verder en de wereld ziet er wel heel anders uit... dan is die zwaarmoedige Chattel uitgewerkt. <laughs> aju. Ja, ajuutjes. <laughs> buren met Geertje. Ja, ja. Hoe lang is het helemaal geleden... ...dat ik jaloers op hem was, zo'n Japke? Nou heeft hij Geertje. Een famke is zo zoet. Maar ik loop hier in mijn eentje... ...op de strand weg. Als een kikker die dorst heeft... ...en voor een bak heet water zit. Dat heb ik in mijn dronken kop gisteravond allemaal niet gezegd? Laas zal wel denken. Kinderen en dronken mensen spreken de waarheid. En ik heb me min of meer vergrepen aan het famke van mijn broer. Van mijn bloedeigen broer. Ik moest me toch doodschamen. En wat heb ik allemaal niet gezegd tegen Laas? Je beste laas. De heren die alles weet en ziet. Wat moet ik mij schamen over wat ik gezegd heb en wat ik gedacht heb. Een vuile sloeber ben ik. Ongewassen loop ik hier rond. Ongewassen van binnen en van buiten. Wat moet ik doen? Arjen! Wat moet ik toch doen? Hey kom eens even hier naartoe man, kom eens even binnen, zo lekker is het buiten niet. Zo, kom binnen, kom binnen. En zo, ga maar eens lekker zitten, mijn jongen. Kom is naar de markt, maar ze heeft een lekkere kan koffie klaargezet. Zal ik eh, een bakje voor je eens schenken? Ja, doe maar. Zo, alsjeblieft. Eh, eh, er, is, er is wat met jou, hè, mijn jongen? Ach, er is met elk mens soms wel eens wat. Hoe gaat het toch met jouw famke? Och, Wie is mijn famke? Oh, wat praat je nou toch raar? Eh? Jamke is toch jouw famke? Of uh, zit in soms te veel in de weg? Ik heb Hilles japke niet nodig, Doeken. En ik heb dit hele kleine benauwde gedoe op dit eiland niet nodig. Ik ga naar zee. Zo? Ga jij naar zee? Ja. Ik ben toch eigenlijk geboren voor de zee, nietwaar? Minbouw na de dood van Ta dat ik thuis kwam. Maar het is nu tijd geworden om weer weg te gaan. Ja, de, de, de zee, mijn jongen, die ken ik. En dat... De dat gevoel om naar zee te willen, dat ken ik ook. Hoe ho lang heb ik zelf al niet gevaren? Dertig jaar, vijfendertig jaar. Maar eh, pas op met diezelfde zee, Arjen. Die doet met een mens net wat, wat, wat ik nu doe met, met die knoop van mijn vest. Ik kan trekken wat ik wil, maar die knoop laat me niet los. Ah, je blijft rukken aan die knoop. Je wil hem dan wel, wel afscheuren. Hè? Maar je oude huis roept, je familie roept. Ja, je komt van de zee niet los zonder dat je de boel van binnen afscheurt. Uh, ja, ik, ik ben er al oud op geworden. Ik kan erover mee praten. Maar één ding, mijn jongen. Vaar nooit uit met een boze kop of met een kop vol verdriet, hoor. Voor mensen met zorgen is de zee geen goede vluchthaven. Daar zul je er gelijk aan hebben, Doeken. Maar ik had hier niet zo lang moeten blijven. Ik hoor op zee. Ah, horen, horen. Een mens hoort daar waar zijn plicht is. Wat is een mens? Zijn staan me nou niet verkeerd. Wat Arjen's plicht is, moet Arjen zelf weten. Ik wil alleen maar waarschuwen. Ik denk, als jij nu naar zee gaat, dan ga je voorgoed. In elk geval voor, voor, voor tientallen jaren. En dan laat de zee je nooit meer los, Arjen. Nooit meer. Dan is er geen weg meer terug. Ja, als jij dat als, als je plicht voelt, niks op aan te merken. Maar denk wel goed na, mijn jongen. Denk wel goed na. Kom, Doeken. Ga maar weer eens, weer eens een kijkje nemen hoe het er op het voor staat. Bedankt voor je koffiedoeken en ook voor je goede raad. Uh, geen dank, Arjen. Geen dank. Nee, blijf maar rustig staan, Piet. De baas gaat vandaag niet rijden. Mim? Mim? Mim? Hm, niemand thuis. Het is te beter. Ik wil weg. Ik wil weg, nou meteen. Kan ik zo van Mim en Laas weggaan? Ja. Weg, weg. Geen familie, geen mensen. Waar is een potlood? Ah, hier, op de plank. Laas, ik vind het goed dat jij en Jiltje in het kooihuis komen. Zo. Zo. Dat briefje op zijn kussen. En nou, mijn strandzak. Wat moet erin? Mes. Roop. Kleine bijl. Wat konijnenstrikken. Een borstrok. Een paar sokken. Nou, voor de rest zien we het wel. Nou, Arjen. Zeg je kamertje maar gedag. Wat ga je doen, Arjen? Hé, hey, ben je thuis, Eegje? Oh, ik, ik uh, ga wat achter de konijnen aan. Achter de konijnen aan? Ja, ik mag toch wel achter de konijnen aan. Maar wanneer kom je dan terug? Oh, dat zien we nog wel. Nou, tot kijk dan maar. Ja, tot kijk. Dag, Piet. Goeie trouwe, Piet. Tot ziens. Ik heb hier wat brood en kaas en spek. Geef me je strandzak, dan stop ik het erin. Zo. In je tas. Hé? Wat is dat nou? Moet het er allemaal mee? Ik, ik, uh, uh, ik wil nog even het strand langs, Famke. Je kunt nooit weten. Ga je dan met de kar? Met de kar? Nee, Famke, met de benenwagen. Oh, dan weet ik het wel. Dan blijf je weer dagen weg. Nou ja, waar je ook bent, ik zoek je wel op. En ik kom de gevangen konijnen af halen. Je bent een lief Famke, Eegje. Een lief Famke. Tot kijk. Ja, tot kijk. Bruno, wat moet dat? Haha, wil je mee? Nou ja, ja, loop maar achter, man. Jij vindt toch altijd de weg wel terug. Weet je wat we doen, Bruno? We gaan eerst maar eens kijken in de reddingshut op de plaat. Daar zitten we rustig. Daar komt in deze tijd van het jaar niemand. Kom maar mee, Bruno. Ja, daar mag je op de konijnenjacht. Hutt. Zullen we dat oude krot eens even van binnen bekijken? Nou, Bruno, hoe vind je dit oude beestje? Dat ziet er toch goed uit? Een oud potkacheltje, wat kookgerei, een paar pannen, een paar kopjes zonder oor. Haha, Bruno. Dadelijk mag jij achter de konijnen aan? Ja, Mim? Jij hier? Ja, jouw Mim is niet gek. Een strandzak vol gereedschap, daar ga je niet mee op konijnenjacht. En wat komt Mim dan doen? Ik kom je halen. Dat gezamenlijk moet uit zijn. Schaffen de konijnen van angst af, al zou me dat ook vijftig gulden in de maand schelen. Jij gaat nou meteen mee naar huis. Dat, dat, dat kan Min wel zeggen. Ik zeg het maar... en het gebeurt. Het gebeurt niet, Mim. Ik heb er genoeg van. Ik ga maar weer naar zee. Mim moet dat maar goed vinden. Mim het goed vinden? Nee, Arjen, je werk is thuis. Ik ben meerderjarig, Mim. Ik wil mijn vrijheid. Ach, jij vrij, jij. Die Arjen Boer overal met zich mee schout. Arjen in vredesnaam, wat bezielt je. Ik heb er genoeg van, Mim. Ik wil naar zee. Ik zeg je toch dat je daar niks mee opschiet. Je raakt jezelf niet kwijt. Dat wil ik ook niet. Ik wil alleen maar vrij zijn. <laughs> vrij zijn? Je denkt alleen maar aan jezelf, jongen. Ja, natuurlijk. Ik ben ik. Nee. Wij zijn wij. En daarom ben ik hier. Want jij wil niet vrij zijn. Nee, je vlucht. Nou, waarom zeg je niks. Zeg eens eerlijk, Arjen. Vlucht jij uh, voor Jiltje? Wat zegt Mim nou? Vluchten voor Jiltje? Hoe komt Mim daar nou op? Ja, omdat ik mijn ogen niet in mijn zak heb. Je kan jezelf bedriegen, maar mij niet. Je Mim ziet het goed. Je vlucht voor Jiltje. Je vlucht voor Japke. En misschien vlucht je al voor Heel ook nog. Maar het meeste vlucht je nog voor jezelf, Arjen. Nou, uh... Vrijheid, dat is een veel te groot woord in jouw mond. Vrijheid willen we allemaal, maar vrijheid is niet hetzelfde als je plicht verzaken. En plicht, dat is een woord dat jij niet graag hoort. Maar weet je wat jouw zogenaamde vrijheid is? Dat je loopt aan het handje van een zekere Arjen. Je volgt gewoon al zijn nukken. Als je dat vrijheid noemt, als je op die manier op zee een kerel denkt te worden. Nou, dan moet je maar gaan. Ga maar. Word op jouw jaren maar weer lichtpatroos en scharrel de wereld over. Als hulpje, als duwels toejagen en scharrel achter de famkes aan in de haven. Maar vergeet dan het kooihuis, Arjenboer. Ban ons dan allemaal uit. Want anders word je van vandaag of morgen van binnen aan brokken gescheurd. Van spijt, om wat je gemist hebt. Ja, kijk me maar aan. Maar dan is het te laat. Voor jou is er maar één ding dat deugt, Arjen. En dat is werken. Werken tot je er s'avonds bij neervalt. Je plicht doen. Al het andere vergeten. Japke van mijn partenbij. Met alles wat je nou van plan bent, vergeten. Verder heb ik niks te zeggen. Ga nou maar mee. Nou, ik wil niet meer terug, en ik kan niet meer terug, Mim. Dan moet je het zelf maar weten. Piet, kom hier. 1 2 Maar één ding zeg ik je, dan hou je, boer. Je ontloopt jezelf niet, Al ga je ook naar het einde van de wereld. Je ontloopt jezelf niet, en ook de heren niet. Denk daar wel aan. Fart, niet. En een lekker pijpje opsteken. Buiten koud en guur, maar hier binnen lekker warm. Wat willen mensen nog meer? Hé, hey, Lars? Ja, daar ben ik. Ik kom eens kijken. Zit je heel hier? Ik zocht eerst in de ene kooi. Oh, ik zit hier best lekker. Wil je ook een pijpje opsteken? Er ligt hier nog wel een half pijpje. Nee, dankje. Oeh, ik ben nogal in tel bij jullie. De een na de ander kon me opzoeken. Mim was hier ook al. Mim? Ja. En Eegje ook al. Ze kwam me een jekker brengen. Zo? Dat wist ik niet. Maar je moest maar mee terug gaan, Arjen. Mim topt erg over je. Mim topt over mij? Dat is helemaal niet nodig. Denk nou toch na, Arjen. Mim is daar kwijt. Jij bent de oudste. Ach, wat betekent dat? Oom Siebe is een beste man, maar Mim zou toch niet graag zien dat jij... Hou nou toch op, man. Ik word nooit als oom Siebe. Ik ga naar zee. Ik wil op een stoomschip. <laughs> op een stoomschip? Je droomt als een jongetje van tien. Maar om zo'n jongensdroom kun je ons toch niet allemaal zomaar achterlaten? Mim en Eegje en mij. En dan praat ik nog niet eens over Japke, Arjen. Ik ook niet, Laas. Ik ook niet. Maar waar bemoei je je toch mee? Ik wil met Japke en de hele rommel niks meer te maken hebben. Versta je dat? Dat heb ik Mim ook al gezegd en daar blijf ik bij. Wat heb je met me te maken? Arjen, Arjen. Wat verhard je nou toch, jongen? Je hebt om Japke toch met Siebe buren gevochten. Nou, en? Vecht dan nou om haar met Hillen. Met Hillen? Ja, met Hillen. Pak hem aan zoals Mim hem aanpakt. Je hebt het toch wel gehoord van de kleine pijt, hè? Hoe Mim Hille daarbij heeft aangepakt. Ik hem met Hillen. Ach man, je bent niet goed wijs. Je begrijpt er niks van. Jawel, je bent het gezamenlijk met Hille zat. Maar je moet volhouden. Je wint het glad als je maar niet bang bent. Ik bang? Voor Hillen?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 Ik wil er niet in. Versta je dat goed? Ik wil er niet in. Wat ik gezegd heb, dat blijft zo. We gaan er niet in. Ik ook niet. Nooit. Nooit. Ik doe het je cadeau. Ik wil dat cadeau niet. Je moet. Ik deug er niet voor. En jij wel. Nee. Ja, wel. Ik weet hoe jij erover denkt, Arjen. Ik weet dat goed. Ja, precies zoals ik het zeg. Nee, anders. Anders? Hoezo anders? Jij, Arjen...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 Kinderen en dronken mensen zeggen de waarheid. hoor Piet, voor! Dat heb ik niet gemeend, Laas. Dat dat kan ik niet gemeend hebben. Lars! Laas, Laas, Laas! Laas!